Morgen. Dag Joop. Dag Sien. Dag Maarten. Dag. dag Maarten. Dag Bart. Dag Maarten. Dag Bart. Dag oud. Dag, dag mannen. Vanaf 5 april 2004 luisterde u op dit uur, 474 afleveringen lang, naar Het Bureau. Een hoorspelserie naar de gelijknamige roman van J.J. Voskou in de bewerking van Krijn Ter Braak en Peter Tenuil. De man die bedacht heeft dat dit zinvol is en betaald moet worden, mogen ze hangen. De rolverdeling was als volgt. Maarten Koning, Krijn Ter Braak. Nicolien Koning. Yvonne van den Hurk. Admiller, Hans Hoes. Morgen. Bart Asjes. Jacob Derbig. Doktor Anton B. Beerta. Joop Keesmaat. Balk. Dr. J J.C. Balk. Mark Rietman. Sien Roos Ouwehand. Joop Schenk. Magdaarten. Jacqueline Blom. <laughs> Gert. Gert Wigelaar, <laughs> Roeland Fernhout. Freek Massen, Hans Dagelet. Tjitke van den Akker. Anneke Blok. Wampie. Veen. Gerard Jan Reinders. Koos Reindjes. Theo Pont. Jaring Elshout. Geert Lageveen, Buitenrust Hetema. Walter Krommelin. Lien Kippen. Bodil de La Parra. Mm -hmm. eh, Mark Roos. Ad van Kempen. Jantje Bavelaar. Diana Dobbelman. Kaartje Kanter. Milatstraat 23. Marion Bransma. Wow. Rie Veld. Vind ik dan wel verdomde stom van je? Nettie Blanken. een stom vind ik niet. Huub Pastoors. Stapel. Ik ben Goud. Nico Goud. Tom Seidsma. Frits Bloemen. Thijs Reumer. Juffrouw D. Haan. Wanneer houdt u nu eens eindelijk op met dat afschuwelijke juffrouw? Hanneke Riemer. Mia van Iedergem. Marieke van Weelden. Jan Boerakker. Gek bureau is dit. Dick van den Toorn. Eef Bafelier. En vele andere rollen. Felix Jan Kaipers. Ritsaart van der Land. Bram van der Vlucht. De vader van Maarten. Zo jammer. Erik van der Donk. Henk Wichtbold. Marcel Musters. Sloftra. Douwe Sloftra. Joop Wittermans. It's all in the time of the boss. Dokter Bart de Rode. Kees Hulst. Engelin Jansen. Karin Krutsen. Hendrik Ansing. Bert Geurkink. Geert Meijering, Aangenaam kennis te maken. Jack Vecht. Klaas de Ruiter. Met Klaas. Peter Blok. Nou, tabe. Manda Kraai. In dat bad heb ik gezeten. Maureen Theewen. Jeroen Kloosterman. Jeroen Spitsenberger. Met het bureau. de Vries. Een ogenblikje. Cas Enklaar. Dank u wel, meneer. Jan Nelissen. Lucas van der Vost. De moeder van Nicolien. Ha, die Pieterse. Kitty Courbois. De wereld is er niet voor abnormale mensen. De wereld is er voor de middelmaat. Professor Goslinga, Hans Trentelman. Karel Appel, Porrie Fransen. Heidi Muller-Bruw, Oda Spelbos. Hans Wiegersma, Wilbert Gieske. Cor de Bruin, de koffie van der Bruin is bruin. Huub van der Lubbe. Wim Bosman, Evert van der Meulen. Kurt Wiegel, Gijs de Lange, Professor Pieters, En schenkt u ons dan nu een borrel, een Hollandse borrel, want die hebben wij we wel verdiend, Michel van Dusselaren, Richard Escher, Kees Geel, Wolf Günterman, Joachim Niemts, Aad Ritsen, Niels Croizet. Mevrouw Moederman, Marlies Hamelink, Karel Ravelli, Jeroen Willems, Meneer van Iperen en vele andere rollen... <tie> Fred Goessens Teun Nijhuis Arthur Boni Dick van de Marel, Erik de Vogel Professor Stelmaker Hans Karsenbarg Ruurt het Mannetje Adriaan Olre, Ko Cassies Bert Luppes Boer Boesman Rob van de Meeberg Elke Laurier Katenka Woudenberg Gerrit Bekenkamp Ton Kas Lex van Schip Peter van Heringen, Professor Horvatitsch, Geim Levano, Rick Bracht, Paul Hoes, Harry Klee, Herbert Meurer, Flip de Fluiten en vele andere rollen, Harry van Rijthoven, Klaas Sparreboom, Alexander van Heteren, Ton Boks, Jim Berghout, Joost Kraai, Mike Reus, Elko Dreesman, Theo de Groot, Chef Lagerweij en andere rollen, Maarten Wansink, Vester Jeuring, Peer Massini, Rachman Pandee, Ramdev Krishna, Henriët Vagel, Catherine ten Bruggekaten. Meneer Koning, kunt u straks even bij me komen, als u uitgekoffied bent? En verder met Bert André, René van Asten, Gerard Baaiens, Roos Blauwboer, Hein Boelen, Margien Boelens, Theu Arend Brandlicht, Gerrit Bredenhof, Evert Brugging, Reinier Bulder, Wim Burghout, Reinoud Bussemaker, Kees Kampvens, Jappe Klaas, Mark de Korte, Lucas Dijkema, Abbe Dijkstra, Leni Dijkstra, Aaltje Ebbingen, Delilah van Eyck, Ursel de Geer, Tygo Gernand, Rob van Gestel, Ian Glenister, Grijdanus Junior, Soka Grifioen, Wim van der Grijn, Leslie de Gruiten, Henny van het Haar, Guido Hammesvaar, Natasja Hanusova, Hermie Hartjes, Suzanne Heusler, Arend-Jan Heerma van Vos, Hein van der Heijden, Marcel Hensema, Kenneth Herdigijn, Sylvia Hoeks, Dietrich Hollinderbuimer, Jan Jansma, Ruud Jansen, Istvan Jeni, Michael Jones. Christophe Kamke, Mayna Kentner, Michiel Kerbos, Han Kerkhos, Gerard Kok, Ricky Kolen, Hugo Koolschijn, Dianne Krijnen, Wigbold Kraver, Raimonde de Kapper, Louis Leeman, Paul van der Lek, Harry van der Linde, Joop der Linde Deunk, Jeep Lok, Joop Lubbers. Wim Meeuwissen, Donald Merren, Joop Mestenbelt, Mike Meijer, Marijke van der Molen, Bob de Moer, Henk van der Mosselaar, Titus Muizelaar, Dina Mulder en Herman Mulder. Daniel van Olfen, Joep onder de Linden, Andries Oosting. Geert Pepping, Koen Peters, Sylvia Porta, Hans W. Radloff, Peter K. Rempart, Han Reumer, Frans de Rond, Allard van der Scheer, Elsje Scherjon, Wim T. Schippers, Pierre Siegenthaler, Wim Smits, Gerna Sonko, Jaap Spijkers, Jos Spijkers, Meve van der Steen, Laus Steenbeke, Marleen Stolts, Gusta Teen Schertsen, Chiara Tissen, Dimme Treurniet, Hilke Tromp, Richard Tourbias, Tinus Aeldriks, Reko Urban? Eelko Vellema, Jordina Verbaan, Herman Verbeek, Mieke Verheiden, Hanneke Vilsteren, Berend Vriendeling, Hilly Vrijs? Renze Westra. Elsje de Wijn, Willem Wilterdink, Leopold Witte, Klaas Wuurste, Willem van de Zijl, Ellen Zipsen en Broer Zonderland. Tune en de verbindende muziek was Nobody Knows You When You're Down and Out van Jimmy Scott. Het arrangement van Sidney Bechet werd gereconstrueerd door Robert Veen en gespeeld door de combo Bo van der Hunk, bestaande uit Menno Dames, trompet, Robert Veen, sopraansaks, clarinet en baritonsax, Chris Hopkins, piano en Hammond orgel, Louis de Beij, Drums, Gertjan Blom. Staande bas, gitaretten, zingende zaag en omnikord, en Erik Robaard, tweede contrabas. Vertaling en zang, Huub van der Lubbe. Muziekopname, Sietse gardenier, van e -sound Studios. <middels> Het bureau werd opgenomen en gemonteerd in de Biton studios in Loosdrecht, door Abbe Dijkstra, Micha de Kanter, Berko Mulder en Senior Creative Editor, Frans de Rond. De internetsite hoorspelhetbureau.nl werd beheerd en geredigeerd door Jolien van den Heuvel, Roel Jorna, Melle Kromhout, Yvonne Tonnaar, Maurice de Vries en Kein Ter Braak. Castingadviezen en coaching van de regionale en buitenlandse rollen werd Geurking. <truimert> Aan het bureau en de Bureola werkten verder mee Liefke Knol, Jeroen Planting, Ton Prudon, Christian de Roo, Henny Stoel, Gusta Tengs Schertsen, Dinnen van der Vlis, Niels Voskuil, Jan de Vries, het Radio Volkskundig Bureau, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Openluchtmuseum in Arnhem en het Meertens Instituut. Mensen die hard werken, deugen niet. Met bijzondere dank aan de schrijver van het bureau. J.J. Voskou. Producer Marijke van der Molen. Regie Peter Tenau. Het bureau is een NPS-productie en werd mede mogelijk gemaakt door het stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties. Alle afleveringen van het bureau blijven nog twee jaar te beluisteren op hoorspelhetbureau.nl. Vreemd is het wel, maar niet onbekend Niemand ziet je zitten, als je nergens bent Ging het fout, stond ik alleen. Weg al mijn vrienden, waar kon ik heen? Als ik ooit nog een keer een paar gulden verdien, oh, dan krijgt die alleen mijn broekzak te zien. Die Er is opeens iedereen weer een hele goeie ouwe vrienden genoeg. Geen deze trouw dat niemand je kent. Dat niemand je ziet zitten als je nergens bent.